De derde en laatste dag van het festival Lowlands is ondanks de hitte zonder problemen verlopen. De bezoekers waren volgens de organisator goed voorbereid. Het was bij de EHBO-posten dan ook niet veel drukker dan anders. Op het heetste moment van de dag, tussen twee en vier uur vanmiddag, was het erg rustig op het festivalterrein in Biddinghuizen. Bezoekers bleven langer hangen bij optredens en liepen minder rond. Op het Lowlands terrein staan tappunten met gratis drinkwater. Er werden vandaar veel meer plastic flesjes gevuld dan gisteren. Op het drukste moment gingen 125.000 liter per uur doorheen. In een ziekenhuis in Rotterdam is een jongen van zes overleden... die vanmiddag uit de plas was gered. Het jongetje werd rond kwart over drie vermist... en om vier uur werden de hulpdiensten ingeschakeld. Duikers haalden het jongetje binnen een paar minuten uit het water. Hij werd gereanimeerd en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. En daar is hij overleden.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 Vitesse-voetballer Alexander Butner heeft een droomtransfer te pakken. De 23-jarige verdediger verhuilt de club uit Arnhem voor Manchester United. Morgen tekent hij daar na de medische keuring een contract voor vijf jaar. Er was eerst sprake van een overgang naar Southampton... maar dat ging door een financieel meningsverschil niet door. Het weer vannacht droog, maar lokaal kan een onweersbui voorkomen. Het koelt niet verder af dan naar 20 graden. Morgen zon, maar ook stapelwolken en een kleine kans op een bui. En het wordt 24 tot 28 graden. En tot zover het NOS Journaal. Er is verkeersinformatie van de ANWB. Op de A12 Den Haag richting Utrecht is een omleiding ingesteld na een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht en tussen Blijswijk en Reenwijk staat daardoor 13 kilometer file. Naar verwachting is de weg over een uur weer vrij. En op de A58 Vlissingen richting Bergen op Zoom staat 11 kilometer file tussen arnhem en afrit ravenpolder En dat was de verkeersinformatie.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 Goedenavond, u luistert naar Labyrinth, het wetenschapsprogramma van VPRO en NTR op radio 1. Welkom in ons nieuwe seizoen. Voor wie nog bezig is, een plek te bedenken voor in een weldadige zomerroes aangeschafte souvenirs. Ook in de middeleeuwen kenden mensen dat soort problemen al. En schouwden ze spullen de hele wereld over bij wijze van souvenir. Wat kunnen wij leren van middeleeuwse souvenirs? Seks met holbewoners. Heeft homo sapiens het nou wel of niet gedaan met eerdere menssoorten? Die discussie leidde deze zomer weer op. Ook omdat we er sinds deze zomer ineens weer een voorouder bij blijken te hebben. En we gaan zelf ook nieuwe soorten maken, ter plekke hier in de studio. Te beginnen met een lichtgevende bacterie. Want de grens tussen natuurlijk en onnatuurlijk is razendsnel aan het vervagen. En we hebben nog heel veel meer, maar dat merkt u allemaal vanzelf. Wetenschap is uh, naar mijn idee gewoon nieuwsgierigheid van de mens, zeg maar. Ja, uh, ja, wetenschap ik weet. Nee, ik heb geen idee. Nee, nee, ik het ook. Uh, ik ben helemaal niet mee bezig. Ik noem het altijd maar science fiction. Dat, dat vind ik leuk. Uh, dat je iets uh, voorgeschoteld krijgt wat je eigenlijk niet weet. Betere zonnebrand, betere foundation. Dat doen ze toch ook met wetenschap? Ja, is te goed? Ja, betere zonnebrand. We zullen het uh, nodig hebben. Heeft Homo sapiens nou ooit het spreekwoordelijke bed gedeeld met de Neandertaler? En als dat niet zo is, hoe is de moderne mens ooit een moderne mens geworden? En een nieuwe menssoort werd deze zomer ook nog ontdekt. En daar hebben wij, Homo sapiens, het zeker nog mee gedaan. Bart Verweda, welkom. Uh, geneticus en een van de onderzoekers die uh, de nieuwe menssoort heeft ontdekt. Zullen we beginnen met de seks? Goedenavond, ja, dat kunnen we doen. Ja, dat, uh... waarom, is dat, waarom is dat zo belangrijk? Of, of uh, de mens het al dan niet met de neandertaler gedaan heeft... Nou, het het, het, belangrijk, het is... Wat, wat we kunnen zien in heel veel uh, uh, soorten eigenlijk... waar het om gaat, ook met de homo sapiens... Is, is dat we proberen te achterhalen hoe wij zijn ontstaan eigenlijk. En daarin... Uh, Willen we dus bepalen of eigenlijk er uh, uh, soorten voor geweest zijn of mensachtige? En op dit moment weten we natuurlijk, uh, dat wordt ook wel eens gekscherend gedaan, uh, dat we natuurlijk afstammen van de chimpansee. Dus eigenlijk moet daar dan ook een voorouder geweest zijn. Uh, uh, van de mens en chimpansee. En hoe dichter we bijkomen, hoe meer ze dus ook op mensachtige en mens lijken. Hoe kom je eruit achter of. Uh de mensen het met een bepaalde mensachtige heeft gedaan. Hoe, hoe, ja, hoe moet je dat ooit uitzoeken? Nou, mijn achtergrond is dus geneticus. En wat wij doen is, is dat wij proberen echt gewoon uh, um, van de mensen nu ook... en ook met die hele discussie die lijnt is met de Neandertaler... Uh, uh, echt te kijken naar uh, het sequenzen van mensen... En Neandertaler. En daarmee proberen we een heel genoom, dus eigenlijk een heel individu, helemaal in kaart te brengen. En dan kunnen we eigenlijk gaan puzzelen en vergelijken. Dit gen uh, is nieuw, dit gen zat daar ook. Uh, en ja, zo. het is niet, dit gen is nieuw. Het gen is bij heel veel uh, soorten aanwezig. Dus een gen die ik bij een mens kan, kan bekijken, kan ik ook bij een chimpansee bekijken. Maar ze zijn wel anders. En we kijken juist naar die veranderingen. Hoeveel hoe veranderingen zijn er tussen. Diegene, of hoe anders is het gebied daaromheen. En dat zegt wat over, over de tijd en over uh, um, uh, het, het verschil of niet wat daar is. Hoe heet uh, het vakgebied waarin u zich begeeft? U bent u een genetisch archeoloog of archeologisch nee, geneticus? Of? Nee, ik ben humane geneticus. Dus ik kijk eigenlijk echt naar menselijk DNA. En daar proberen, uh, proberen we wel... Uh, dat heel breed te doen. En dat is natuurlijk ook de achtergrond. Ik kom, uh, kom net van een, een lab vandaan uit Amerika... waar we echt naar Afrikanen kijken en Afrikaanse stammen. En uh, we, we hebben ook heel veel onderzoek gedaan... natuurlijk naar de Europeanen en Aziaten. En we proberen door heel veel mensen... van verschillende continenten en gebieden in kaart te brengen daar steeds meer kennis over te krijgen. Ook. Over waar de mens vandaan komt... en hoe die zich dan vervolgens over planeet aarde heeft verspreid. Ja, ja. en eigenlijk dus het verhaal ook van... We, we, de, de, de vroege mens, moderne mens... is eigenlijk uh, in Afrika ontstaan. Dus daar is onze gemeenschappelijke voorouder ook echt terug te brengen. En dat kunnen wij ook echt zeker doen met naar DNA kijken... En vanuit daar uh, kunnen we dus ook gewoon uh, uh, verder gaan en gaan puzzelen. Hoe zijn we uit Afrika, Europa of Eur-Azië, Europa-Azië ingekomen? En hoe zijn we eigenlijk verder als de moderne mens over de hele wereld uitgewaaierd? Een nieuwe uh, soort ontdekt. Hoe gaat dat in uw vakgebied als je een nieuwe menssoort ontdekt? Want jullie ontdekken niet een, een botje of een schedeltje, maar jullie ontdekken... Stukken DNA. Ja, ja, wat wij eigenlijk vinden is een soort sporen. Het zijn een soort sporenonderzoek. Kun je wel uh, eigenlijk ook het mee vergelijken met in het DNA. En die kunnen wij eigenlijk niet terugbrengen... tot een, een uh, andere menselijke populatie. Dus niet tot andere Afrikaanse stammen of Europeanen. Die zijn eigenlijk wel degelijk zo anders... dat het eigenlijk een ander mensachtige moet zijn... En nou, precies als net gezegd wordt ook, is natuurlijk ons uh, probleem wel. We hebben niet DNA of botten van die soort die wij gevonden hebben. Jullie weten alleen dat die er moet zijn geweest. Wij hebben hele sterke aanwijzingen dat, dat er een mensachtige geweest is. Ja. Jullie zijn naar Afrika gegaan, want ja, daar moet je het zoeken. Daar komen we allemaal vandaan. Jullie hebben daar ook echt onderzoek gedaan op jagerverzamelaars. Ja. Hoe gaat dat? Wie zijn dat? Hoe benader je die en wat doe je dan vervolgens? Ja, het, het, het gaat in twee stappen. Uh, we zijn er naartoe gegaan en uh, dat is met het lab van Sarah Tishkov. En zij is eigenlijk ook een keer begonnen echt om met een busje Afrika in te, of te trekken, echt als een soort avontuur. Maar wel met de gedachte, we gaan naar uh, afgelegen stammen... En, uh, en daarmee komen we in contact. En daar proberen we bloed van uh, te verzamelen. Want daar kunnen we ons DNA-onderzoek mee doen. En in, in dat busje wat ze eigenlijk mee had aan het begin... als een soort veldlapje mee. Heel primitief natuurlijk. Want je zit echt in de middle of nowhere. Echt op een savanne of in tropisch regenwoud. Dus je kan er niet veel. En daar wordt heel veel verzameld en gedaan. En veel wordt... Teruggeschipt, en in haar geval, en ik kom ook uit Amerika in het lab waar dit onderzoek gedaan is. Gaat het daar naartoe? En daar doen we echt wel het DNA-onderzoek. Dus dat brengen we daar in kaart. Dus jullie zijn uh, naar jager verzamelaars toe gegaan. Ja. En, en hebben gezegd, mogen we jullie hele DNA in kaart brengen? Het, ja, ja en nee. We vragen natuurlijk wel toestemming. En het is niet dat we dat in het veld doen. Dus. Als wij naar Afrika toe gaan met het lab daar en met, met het busje... dan wordt dat voorbereid. Dus uh, met de lokale bevolking en universiteiten gaan we naar bepaalde gebieden. En daar gaan we eerst ook eigenlijk een soort voorlichting geven aan die mensen. Van wat wij doen en wat wij komen doen. En uh, een stapje verder ook is, is dat we ook zeggen... we komen terug met de resultaten die we hebben. Dus, en daar zijn ze ook nieuwsgierig naar? Daar zijn ze nieuwsgierig naar, ja. Daar zijn ze wel degelijk in geïnteresseerd. Dus het, uh, wat je zou kunnen denken, nou, misschien is het hoofd wel helemaal vol met, met het jagen en het verzamelen. Dat ze daar zo druk mee hebben dat ze denken, nou... Ja, nou, ja dat, dat is deels natuurlijk ook. Uh, maar ze zijn zeker geïnteresseerd natuurlijk in ook wel wat wij allemaal bevinden. En de vraag is wel, in hoeverre snappen ze het natuurlijk allemaal. En daar bedoel ik niet mee dat uh, ze het niet helemaal kunnen bevatten... Uh, maar het, het, het is voor, voor, voor veel natuurlijk hele moeilijke materie. Maar geldt dat voor westerse mensen ook niet eigenlijk... dat ze de hele dag bezig zijn met het jagen en het verzamelen en, en dat ze het uiteindelijk, als ze zich al vragen stellen... dat misschien het misschien uiteindelijk ook wel ingewikkeld is. Ja, maar het is natuurlijk wel anders. De moderne mens heeft natuurlijk Albert Heijn om zijn pijl en boog daaruit te pakken. Dus het, het heeft een totaal andere druk en stress met zich meebrengt dat natuurlijk... dan het echte jagen en verzamelen. Dat is natuurlijk veel basaler en, en veel meer je overleving hangt daar natuurlijk ook wel vanaf. Van een aantal van die groepen. Vertel eens over die nieuwe menssoort, want het was, het was groot nieuws... Het, uh... Uh, uh, het werd echt over de hele wereld overgenomen. Van, goh, er moet er dus nog eentje zijn. Wat was dat voor menssoort? Uh, ja, wat voor menssoort dat is, dat weten we niet. We weten dat het een mensachtige is. En, en wat wij met, met ons onderzoek denk ik wel kunnen zeggen is... het zou een neefje kunnen zijn van een neandertaler. Maar het kan ook een neefje zijn van een moderne mens. En dat betekent eigenlijk dan dat het veel dichter bij ons ligt dan een neandertaler. En jullie weten uh, zeker dat deze nieuwe menssoort het nog wel met homo sapiens heeft uh, gedaan? Uit de analyses die wij gedaan hebben op dit moment weten we dat uh, dat uh, het geval is. Ja. Aan de telefoon hebben we Fred Spoor van het Max Planck Instituut in Duitsland. Goedenavond meneer Spoor. Goedenavond. U doet ook onderzoek naar uh, vroege mensachtigen, maar op, op een heel andere manier. Want u vindt wel degelijk botten en, en schedels. Ja, dat klopt, inderdaad. Wat vond u van de ontdekking van deze nieuwe menssoort? Uh, interessant, uh, want uh, veel uh, ja, vooruitgang in het, uh, het begrijpen van menselijke evolutie... wordt zonder meer gedaan uh, in de, in de, in de, uh, van wat we leren van DNA-onderzoek. Dus dit is, dit is op zich uh, uh, heel interessant resultaten. Uh, ik moet er wel meteen bij zeggen dat een nieuwe soort is, um, um, een beetje... Um, uh, ...voorbarig, want, want er zijn meer dan voldoende namen uh, beschikbaar, zou je kunnen zeggen. Er uh, is een, uh, niet vreselijk veel, maar er is wel een, een redelijk aantal fossielen... ...uit de betreffende periode bekend. Um, en daarvan hebben we wel een idee van wat dat dan zo zou kunnen zijn. Dus het zou best kunnen dat dit in het DNA-gevonden spoor van een vroege mens... ...in fossielen ook al gevonden is en dus ergens anders al een naam heeft? Ja, dat is, dat is uh, erg aannemelijk. En wat voor naam heb je het dan over? homo... Um, die periode... Um, misschien moet ik even heel snel teruggaan. De eerste hele duidelijke in Afrika... althans de hele duidelijke voorouder van de moderne mens... is, is homo erectus. Dat is een soort die al bijna 2 miljoen jaar geleden is ontstaan... en heel lang is doorgegaan. Ook in, in Azië het is terechtgekomen. Um, en tussen ongeveer de laatste 600.000 jaar... heeft hij zich uiteindelijk rond de 200.000 jaar geleden... heeft hij zich ontwikkeld in de moderne mens. En... Vanzelfsprekend zou ik gaan zeggen, omdat dat een, een, een, ja, een evolutieproces is. wat we vrij nauwkeurig dan kunnen bekijken. Um, het is relatief dicht bij ons eh, in vergelijking met allerlei andere voorouders. die wellicht miljoenen jaren oud zijn. Er um, zijn allerlei fossielen die een soort van overgangsvormen hebben waar mensen moeite mee hebben om die precies een naam te geven. Er zijn allerlei namen genoemd uh, Homo heidelbergensis dat is een naam die gegeven is aan ook de voorouder van de Neandertaler in Europa maar er zijn nog um, uh, volop collega's die dat ook aan een soort overgangsvorm in Afrika geven Homo helmae, dat is ook allerlei soorten, maar het belangrijkste is die, die namen zijn eigenlijk helemaal niet zo belangrijk het belangrijke is dat we een aantal fossielen kennen en sommigen zelfs behoorlijk jong, um, die aangeven dat er een, een wat meer primitieve vorm van mensachtige nog vrij lang doorgeleefd heeft. Ja, en als wij uh, bij mensen, wij homo sapiens, het hebben gedaan, uh, dat blijkt uit ons DNA, met een primitievere menssoort, wat je nooit zult weten is of het dan de mannetjes mens was die het met een vrouwtjesneandertaler deed, of een, of een vrouwtjesneandertaler met een mannetjes mens. Durft u daarover te speculeren? Uh, ...zou kunnen doen, maar de, wat betreft is mijn, mijn genetische collega is daar, ...is daar meer geschikt in, omdat ja, natuurlijk uh, meer DNA... ...en eigen en, uh, um, um, e chromosoom uh, dna Bart uh, daar is daar ja. iets over te zeggen? Nou, het, het wordt al genoemd. Eén en, en, ding is, is dat in de neandertaler het mitochondriaal DNA... ...wat echt de vrouwelijke lijn is... ...het wordt uh, alleen maar door de moeder overgegeven naar alle zonen en dochters... Uh, is nog niet gevonden eigenlijk in Neandertalers. En nu zijn er niet heel veel Neandertalers echt in kaart gebracht. Uh, maar dat is wel één ja. teken eerst ook van... ja de, de, de, de vrouwelijke lijn wordt nog niet echt gevonden. Dus dat wil zeggen dat, dat de, uh, de mannetjes Neandertaler het niet met de mensvrouw mocht, mocht doen? Uh... Nee, andersom, nee. wat ze proberen te zoeken... want het menselijk uh, mitochondriaal DNA van de vrouwen... kunnen we makkelijk in kaart brengen. Van de neandertaler iets moeilijker. En waar ze natuurlijk een, een, een puzzelstukje wat het op zou lossen is... als wij vrouwelijk neandertaal mitochondriaal DNA in de mens zouden vinden... hebben we een teken dat er een vrouwelijke neandertaler geweest is. Maar het is nog niet gevonden... Uh, Fred Spoor van het Max Planck Instituut. Stel dat het niet zo is. Stel dat wij het helemaal nooit met de Neandertaler hebben gedaan. En ook niet met andere primitieve menssoorten. Of misschien niet zoveel. Hoe zou de mens zich dan ontwikkeld kunnen hebben? Um, ik denk op zich dat het niet zo vreselijk veel uitmaakt. Als ik eerlijk ben. Het hele, het hele idee. En wat heel erg fascinerend is voor mensen. Van dat er wat hybridisatie is geweest. Dat er, dat er wat uh, uitwisseling is geweest. Is op zich interessant voor het soort van biologisch proces. Maar uiteindelijk is het eindresultaat euh, toch euh, heel duidelijk moderne mensen. En bijvoorbeeld die 6% procent, of wat het ook is uh, van neandertaler dna Dat wij als niet-Afrikanen bij ons dragen. Euh, dat heeft er bijvoorbeeld niet toe geleid. Tot nu toe moet ik er meteen bij zeggen. Dat, er, dat we ook maar enig neanderthal kenmerk in moderne mensen vinden. Uh, nou. dat is natuurlijk, uh, ja, ik wou zeggen, dit is een grote mogelijkheid voor grappen. Um, maar desalniettemin, um, dat, is, dat is dus niet zo. Dus, dit zijn, dit zijn marginale effecten die je, die je in biologische processen gewoon verwacht. Tussen, tussen nauw verwante soorten die in een in vergelijkbaar gebied leven, krijg je altijd wat uitwisseling van genetisch materiaal. Uh, zolang het niet een fundamentele grote hoeveelheid is... dan maakt dat voor het eindresultaat heel weinig uit. Desalniettemin is het uh, zeer interessant waar wij als mens vandaan komen... en wie onze voorouders waren. Ja, dat, dat blijft zeker. fascinerend. Ja. Bart Verwerda, dank voor de komst. Een geneticus en een van de onderzoekers... die een nieuwe menssoort uh, op het spoor kwam. En Fred Spoor van het Max Planck Instituut in Duitsland. Dank jullie beiden. U luistert naar Labyrinth Radio op Radio 1. Zometeen gaan we het hebben over middeleeuwse souvenirs, maar nu eerst onze nieuwe rubriek: de Labyrinth Hitparade van Grote Wetenschappelijke Doorbraken. <momencie> <I> <t <connections> <t <pink> <times> Haha, ik heb het! Eureka! Ja, wat was er allemaal in het nieuws deze zomer... waarvan wij alvast een uh, voorzichtige top 5 hebben samengesteld. En de bedoeling is dat onze gasten... in de loop van het komende seizoen zelf dingen inbrengen... en ook weer uh, afschieten. Bart Verwerda mag straks als eerste iets afschieten... en iets nieuws uh, erin brengen. We beginnen met uh, de robotworm. Die was uh, vrij uitgebreid in het nieuws. Dat, dat is een, uh, ja, een soort apparaatje in de vorm van een worm... die wordt in het lichaam ingebracht... om te kijken naar wat er allemaal mis is, bijvoorbeeld in het Darmkanaal. Het is een nieuwe manier voor de dokter om ons inwendig te onderzoeken. Een ware revolutie. Al moet je er niet aan denken, die revolutie te ondergaan... als je het zo hoort, natuurlijk. Ja, we hadden natuurlijk ook nog de landing van Curiosity op Mars. We hebben landed. op de tijd waar we dachten we zouden. En we hebben we ons eerste image. Oh ja, je kunt de horizon daar in de achtergrond zien. There en daar is de there is wheel van de rover, safely op de surface van Mars. Ik kan het niet This is unbelievable. Ja, fantastisch. De Curiosity landde op Mars. De eerste resultaten hebben we natuurlijk nog niet. En ook maar zien of hij nog uh, blijft rondrijden daar. Fantastische berichten een blinden die weer kunnen zien. En dat kon allemaal... Dat kon allemaal met een netvliesprothese. Een soort bril die je opkrijgt die rechtstreeks verbonden is met de oogzenuw... en die de beelden van de camera in de bril projecteert in het brein. Dus mensen met een bepaalde vorm van blindheid... die kunnen misschien, als dit helemaal gaat lukken, weer zien. Ze zeggen in ieder geval dat het zover is. Nou ja, dan was er nog de ontdekking van de derde oermens natuurlijk... Die hebben we op nummer twee gezet. En um, het grote nieuws van de afgelopen zomer was de ontdekking van het Hicks-deeltje. Ik denk dat we het hebben. Ja. begrijpt het? Ja. Ik wil mijn gratuïtterie aan iedereen die in dit geweldige gelukkig is. Voor mij is het... Really, an incredible thing that happened in my lifetime. Ja, Bart Verwerda, het was niet alleen een sportzomer, het was ook een beetje toch wel een wetenschapszomer. Ja, dat klopt. Ja. En um, ja, welke zal je in ieder geval niet afschieten uit dit lijstje? Uh, lastig, maar ik denk de de Marslanding zal ik laten staan. Dat is, gewoon, dat is toch wel gaaf, hè? He? Dat, dat ja, het is Marx... een soort jongensdroom natuurlijk toch ja. ook, als, dat, uh, als je dat uh, kunt doen. Natuurlijk fascinerend het, het zien door de bril ja. en, en weer van de blinden. Dus die zal ik denk ook laten staan. Um, ja, ja het, het wordt lastig. Ik, uh, ik heb het uh, zelf niet helemaal gevolgd over de, de worm... die je in kunt slikken, die beelden kan, uh, kan nemen... Wacht, in ik heb lichaam. een idee. Eerst eens zeggen, eerst Vertel eerst eens wat er van jou in moet. Want wat je er van mij iets... in moet? Nou, ik heb over nagedacht. Ik heb het een beetje dicht bij huis gehouden. Uh, het is niet het, het sequensen van de eerste mens... maar ook een beetje met de jongensdroom in uh, gedachten... is het het sequensen van een neandertaler, van dus een het... uitgestorven soort. Wacht, een... het sequensen wil zeggen het volledig in kaart brengen van het DNA. Ja, is het helemaal ontcijferen van het DNA van één persoon... Als je het echt over dus een individu hebt. En dat is gedaan voor de Neandertaler, ondanks dat hij er niet is. En ja, dat is toch wel heel fascinerend natuurlijk. Het is bijna Jurassic Park uh, wat uh, tot leven komt. Dat is alweer een tijdje terug, dat dit het gebeurde. Het 2010 speelt dit, ja. Dus het is, wel, het is niet specifiek deze zomer. Maar goed, jij vond het zo'n hit. Ik bedoel, sommige hits die staan ook heel lang in, in, in hitparades. Dus die, die moet erin, het sequenzen van het Neandertaler genomen. De Vinstones waren eigenlijk natuurlijk homo sapiens. Denk het wel, ja. Maar oké, okay, dan moet er dus nu eentje uit. Ja. De robotworm, de landing van Curiosity. De blinden die we kunnen zien met een netvliesprothese, de ontdekking van de derde Oermens of het HIX deeltje. Ik denk de robotworm dat ik die eruit haal. En dat is meer, het, er is volgens mij een tijd geleden ook een pil die je inslikt die het hele darmkanaal. Uh, en dat is volgens mij niet deze worm. Dus het is een beetje een dus die oude techniek. Die, ja, oké. Okay. De, de ruit, weg met die je Dankjewel, geneticus Bart Verberda. We zullen zien wie er volgende week te gast zijn. En uh, ja, wat die er weer ingooien hey, en eruit gooien. Graag gedaan en bedankt voor de uitnodiging. Straks gaan we het hebben over de ideale omstandigheden voor een moestuin. Maar eerst dit. Souvenirs gaan we het over hebben. Een mooie karaf met schilderingen, bijvoorbeeld gekocht op een Griekse eiland. Of een koffiemok of een fles wijn of gewoon zo'n lousie-T-shirt. Ook in de middeleeuwen namen mensen graag souvenirs mee naar huis. En wat kun je daaraan bestuderen? van die souvenirs. En wat leer je daarvan? Nou, dat verraste zelfs Willy Piron. Die is hier nu te gast, kunsthistoricus aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Meneer Piron, hartelijk welkom. En ook aan tafel de heer Van Beuningen. Hij is een verwoed verzamelaar van deze middeleeuwse souvenirs. Om maar met u te beginnen, meneer Van Beuningen. Hoe groot is de collectie inmiddels? Van mijzelf? Ja. Uh, mijn, uh, de familie Van Beuningen, de collectie is rond 4000 objecten. Hier, en het is de grootste collectie middeleeuwse souvenirs ter wereld. Het is uh, de grootste collectie uh, insignias die er in de wereld bijeengebracht is. En dat is allemaal per toeval begonnen, zo rond 1970. U heeft ook wat dingen uh, meegenomen, uh, luisteraars die dat willen zien... die kunnen inschakelen als ze in de buurt zijn van een computer... Uh, op de website radio1.nl voor de webcam... Laat eens kijken wat u heeft meegebracht. We hebben een paar dingen meegebracht waar een verhaal bij is. Omdat, uh, als u dat goed vindt, dat verhaal misschien interessant is. Ik laat u hier drie insignes zien. Ik uh, pak ze voorzichtig aan. Uh, in het midden is een profaan insignia. Mag ik het ook aanraken? U mag ze aaien. <laughs> <laughs> dit zijn echt middeleeuwse ja, Dit insiniërs. zijn allemaal insignes zo 1350, 1450. Het zijn een soort, uh, als ik het mag, ja, sieraden, maar dan vrij groot... met beeldenissen erop. Hoe zou u het zelf omschrijven? Ze zijn gegoten in vormen. En ze kunnen allemaal gedragen worden door oog, oogjes aan de zijkanten... of een draagspeld aan de achterkant. Um, ze werden ook gedragen, want er zijn afbeeldingen bekend... van uh, pelgrimsreizigers die op hun hoed of op hun tas... Een insigne draagt. Een van de meest interessante is wellicht Santiago de Compostela, uh, de schelp, die daar het element is voor uh, en aanduidt. Ik ben pelgrimsreiziger uh, geweest naar Santiago de Compostela. Dus je, je ging op pelgrimsreis en dan kocht je daar ter plekke zo'n insigne in, in, in een kraampje zoals het nu zou gaan? Men kocht die uh, waarschijnlijk vooral bij de kerken. Het was een aanzienlijke bron van inkomsten, ook voor de kerken, om daar die insignes te verkopen. En die insignes hadden natuurlijk ook een, een betekenis uh, voor uh, het, het, bescherming uh, tegen ziekten, uh, tegen ondaden. Men werd soms gedwongen op Belgische tocht gestuurd en dan was men uit het stadje of dorpje weg. En men moest maar weer zien dat men er verder terugkwam. Die verzameling, want, want u, u, u zei 4.000 van dit soort uh, objecten. Een, een reusachtige collectie waar heel veel uh, mensen ook jaloers op zijn. Hoe, hoe is dat begonnen? Uh, bij toeval. Bij, uh, een bezoek aan het verdonken land van Oosterschelde... <coughs> resulteerde erin dat ik zelf in vleien... U weet, een vleien is waar de waterstromen in en uit gaan. Daar lagen blootgespoeld insignias. En hoe merkwaardig dat ook is, die waren eigenlijk nog onbekend toen. Daar werd nauwelijks aandacht aan besteed. En ik raapte die dingen op en stopte die in een verzameling... van uh, pre-industriële gebruiksvoorwerpen, wat ik toen verzamelde. Maar langzamerhand werd de belangstelling steeds groter. En uh, men leerde mij kennen als die man die die dingen verzamelde. En waar vond u die dingen allemaal? Uh, 90% van deze insiniën zijn gevonden met de betaaldetector, bijna uitsluitend door amateurs uh, die op, uh, laat zeggen, op de verdronken uh, dorpen uh, in het Oosterscheldegebied zochten. En die wisten dan van, nou ja, ik, ik kan er iemand heel blij mee maken. Het is interessant, er is een Duitse uh, onderzoeker, uh, Koert Kuster... Die, uh, waarmee hij contact kreeg. En die onderzocht deze insignias die hij vond als afbeeldingen op middeleeuwse kerkklokken. Waarom op een middeleeuwse kerkklok het geluid van de kerkklok met een insigne dat op dat die kerkklok was aangebracht... werd gedacht de hele dorp of het stadje mee te uh, zegenen, zou ik zeggen... met de betekenis uh, en de uh, religieuze waarde van deze insignes. We, ga, we gaan het hebben over de, de waarde ervan, Willy Piron. U bent kunsthistoricus. Er is uh, een, een boek dat verschijnt aanstaande zaterdag... Uh, over dit soort uh, inzienjes. Wat leert ons dit? Want, uh. want dit zijn dingen die toebehoren aan gewone mensen die, die reizen. Nou ja, volgens mij is het al een van de eerste dingen: dat, dat ik zelf bijvoorbeeld nooit dacht dat in de middeleeuwen de gewone man veel reisde. Nee, dat is dus ook een van de verrassende uitkomsten van. Het onderzoek wat wij uh, op de universiteit doen. We hebben een database gemaakt met uh, 16.000 van deze insignies erin. De basis zijn die drie boeken die we uh, samen met meneer Van Beuning hebben gemaakt. Heilig profaan 1, 2 en 3. En er moeten miljoenen van die insignies gemaakt zijn. Uh, er zijn verhalen bekend uit de archieven... dat bijvoorbeeld in een stadje Einzielen um, in Zwitserland... op één dag 144.000 van deze insignies zijn verkocht. Dus sowieso al het beeld van dat de middeleeuwse mens... geboren werd, op zijn akkertje een beetje stond te ploegen... en daarna weer op dat akkertje dood neerviel... en niks van de wereld zag, klopt eigenlijk niet. De middeleeuwse mens reisde veel meer dan uh, wij altijd aangenomen hebben. Alleen minder comfortabel. Minder comfortabel, maar middeleeuwse mensen hadden waarschijnlijk ook een hang naar avonturen. En wilden ook wel eens iets zien. En dan was eigenlijk de enige manier om op reis te gaan was om een bedevaart, op bedevaart te gaan. En als je eraan kwam, kocht je dan ook een souvenir wat je mee terug naar huis nam. Dus als je van heel veel van die insignies weten we dus de plaats waar ze gemaakt en verkocht zijn. Maar we weten ook van heel veel insignies waar ze gevonden zijn. En als je die twee punten nu verbindt, krijg je ook geografische patronen. Hoe mensen reizen. Dus als je bijvoorbeeld Insignes van Maria uit een bos neemt, je kijkt waar die gevonden zijn, kun je zeggen van welke bedevatplaatsen voor mensen uit een bos heel populair waren. Maar je wil iets te weten komen over de gewone middeleeuwenaars, ja. Jan met de pet ja. uh, uit 1203. Er was nog geen boekdrukkunst. Nee. Alles werd, werd geschreven dat ging of over uh, adel, maar meestal over uh, geloof, ja. over God. Dan heb je dus heel veel van dit soort spelletjes met allemaal uh, figuurtjes. Mm -hmm. Wat kun je daaruit leren? Dit laat ons de beeldtaal van middeleeuwse mens zien. Daar is dus eigenlijk helemaal niets van bekend. Um, We hebben het nu heel specifiek over de bedevaartinsignes, maar er worden ook heel veel profane in gevonden. gevonden. profane dan moet je denken aan uh, figuurtjes van uh, ridders um, of dieren, zwanen, um, noem maar op... Maar ook hele expl expliciet seksuele speltjes. En dat geeft dus ons nu voor het eerst eigenlijk een kijkje... op de beeldtaal van de gewone middeleeuwse mens... waar eigenlijk helemaal niets van bekend was. En wat bedoelt u met, met beeldtaal? Um, de, de beeldtaal bedoel ik eigenlijk mee... van wat de, middeleeuwse, de gewone middeleeuwse mens kon herkennen. Dat is voor ons nu niet allemaal even duidelijk meer... Maar een middeleeuwse mens die zal zo in insie gezien hebben en gedacht hebben... oh, dat betekent dat. Dat is de symboliek daarachter. Want wat je draagt het om te laten zien... ik ben in Lourdes geweest of, of in Santiago. Is, ja, dat, ja, ik ben in Santiago geweest of ben in Den Bosch of in Maastricht geweest. Dat is hem aangegeven waar je geweest was. En De middeleeuwse mens kon die dingen ook herkennen. En, um, maar het laat ons nu ook iets zien van... Um, wat voor afbeeldingen gebruikten ze nog meer wat we heel lang niet meer hebben geweten. Dus vooral die profanen laten nu een beeldtaal zien... Dus een iconografie die we niet meer kenden... maar die nu door die speltjes weer naar boven komt. En dit is een van de weinige bronnen die jullie uiteindelijk hebben... van die gewone mens? Een van de heel, ja, een van de weinige, dat klopt. Ze hebben wel parallellen, die uh, afbeeldingen in getijdenboeken, Ze komen ook voor in de hogere laag met van de rijkere mensen. Daar hebben ze parallellen mee. Ehm... Um, maar dit zijn echt uh, de spullen die de gewone mensen hebben gebruikt, gekocht en vastgehouden. Ja. Uh, meneer Van Beuningen, wat, wat is de mooiste uit uw collectie? Of, of is dat een vraag dat, dat u denkt, ja... Dat, dat... Voor mij is ieder nieuw je dat ik aantref de mooiste. Want die ken ik nog niet. Uh, maar u kunt aan de, hier aan de voorkant op de kast van Herop van 3... een je zien wat in sluis gevonden is en wat weergeeft Maria op de ezel met haar kind... met Jozef die de, de, de ezel leidt... en op de achterhand van de ezel uh, een crucifix... Uh, met uh, Christus aan het kruis en Maria en Johannes. En wat heel interessant is, u ziet hier een scheepje hieronder. En dit scheepje, uh, dat is het bewijs dat dit een insigne is... uit Boulogne-sur-Mer... En in Boulogne-sur-Mer gaat het verhaal dat op een zeker ogenblik een heilige beeld aan boord van een schip het uh, rivier opvoer uh, naar zijn bestemming. Maar in Boulogne-sur-Mer bleef het schip uh, liggen. Het kon niet meer vooruit, het kon niet achteruit. Men maakte daar de kathedraal. En vanuit die kathedraal werden de insignies van uh, Maria... Uh, op het schip in Boulogne-sur-Mer uh, gemaakt. En dus met... ik ken tientallen verschillende soorten insignies. Maar dit is het mooiste mm. insigne wat ik ken. Wat een verhaal geeft van de tocht uh, van Maria met haar kind... met Jozef, het schip... En toch hier eh, het, het kruis met zon en maan. En, ja. Als u eh, er, er niet meer bent, hè, daar moet iedereen in de verzameling toch over nadenken. Wat gebeurt er dan met de verzameling? De verzameling is niet meer mijn eigendom, maar heb ik toevertrouwd aan mijn kinderen. En die en, moeten dan maar kijken wat ze doen. En mijn kinderen zullen moeten beslissen wat er verder mee gebeurt. Persoonlijk hoop ik dat dit... dit is natuurlijk toch een stuk cultuurbezit van de Nederlanden, zeg ik hier. Want daar valt ook onder uh, België, Vlaams, vooral Vlaams, België. Uh, ik hoop dat deze verzameling voor Nederland bewaard blijft. Ik dank u voor uw komst. En uh, ik dank ook Willy Piron, kunsthistoricus aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. En meneer van Beuningen, verwoed verzamelaar van middeleeuwse souvenirs. In de studio zijn intussen aangeschoven Nadine Bongaarts en Eva Brinkman. Oh nee, dat zijn ze helemaal niet. Dat, dat zouden ze doen, want we gaan een lichtgevende bacterie maken. Ja, dus ze komen nu binnen met Erdemeyers en reageerbuizen. En... Oh ja, daar zijn ze. Kijk. Even kijken hoor. We gaan weer weg. Kom, kom je eerst even zitten om te zeggen wat jullie gaan doen. En pak daarna, okay. alsjeblieft, uh, alle, alle spullen. Zo. Ja, we moeten ons lab even opbouwen hier. Ja. Jij bent Nadine. Ja, dat klopt. Um, en jullie gaan een lichtgevende bacterie maken. Is dat werkelijk zo makkelijk? Kan je dat zomaar even doen in een studio? Nou, in de tijd die we ervoor hebben gekregen. En uh, we hebben even rondgekeken, maar het ziet er niet echt uit als een lab hier. Nog dus, niet? Uh, ja, nou ja, goed. Uh, er zijn vrij strenge regels om, uh, om dit soort onderzoek te doen. Dus wat we gaan doen hier is inderdaad een experiment, maar wel een simulatie van het experiment. Oké, okay, dus jullie gaan het niet helemaal echt doen, maar nee. zo makkelijk is het dus uiteindelijk. Ik bedoel, nog, ja. Ja, goed, we, we hebben zeker wel wat meer uur nodig om het uh, daadwerkelijk uh, te doen, als we het in het echt zouden doen. Maar um, de stappen die we laten zien, dat, die zijn inderdaad vrij, vrij simpel. Ja. Nou, ga jullie gang. Het uh, ziet er spannend uit. Uh, allemaal spuitjes en, en bekertjes <laughs> en, en potjes en, en dingetjes. Uh, nou ja, en dan gaan we nu verder met uh, de rubriek post. Want komend seizoen willen we ook af en toe de amateurwetenschapper te hulp schieten. Zij die in hun garage zolder of schuur werken aan een goudmachine, nieuwe brandstof of een andere ontdekking, heeft u hulp nodig daarbij? Mail het ons vpro.nl voor vragen of bij explosies. En labyrinth is zonder haan. Diana Wildschut van het transitielab in Amersfoort zit hier in de studio samen met Harmen Zijp. Welkom allebei. Wat doen jullie zelf voor onderzoek eigenlijk? Wij onderzoeken, we onderzoeken een hele hoop. We zijn een tijd geleden het transitielab begonnen. En dat is een soort open laboratorium waar we onze werkplaats beschikbaar stellen... voor iedereen die onderzoek wil doen aan duurzaamheidsoplossingen. Kleinschalige, zelfgemaakte duurzaamheidsoplossingen. En wat is de vraag waar jullie aan werken? Um, nou we... Eentje is begonnen met het verhaal um, van uh, Cuba... Eh, waar ze na de ineenstorting van de Sovjet-Unie eigenlijk... overnight cold turkey hebben moeten afkikken van eh, aardolieproducten. En dus geen kunstmest meer hadden, geen diesel voor tractoren... Eh, en dus de hele landbouw anders moest worden georganiseerd. En ze eh, heel ver zijn gegaan in het overal installeren van, van tuintjes... die met heel weinig arbeid, dus met een hele kleine voetafdruk... Ja, eh, zoveel mogelijk voedsel produceerden. Met als gevolg dat in Havana op dit moment... 60% van alle groenten in de stad zelf wordt verbouwd... En toen dachten we, zou dat ook in Nederland kunnen? En, en hoe, hoe pak je dat dan aan? Um, nou ja, toen, toen dachten we, ja, niet iedereen heeft een, een, een, ja, een hectare land ter beschikking, maar iedereen heeft wel een vierkante meter. Laten we daar eens mee beginnen. Dus hoeveel groenten of, of fruit of, of pultjes kun je uit uh, één vierkante meter moestuin halen? Precies. Ja. En tijdens dat onderzoek, want dat loopt nog, stuiten jullie op een vraag. Wat is, wat is de vraag? Um, nou, de vraag is eigenlijk hoe klein je een eetbaar ecosysteem uh, kunt maken. En um, we hebben nu bakken van een kubieke meter. En de vraag is, is dat voldoende voor, een, uh, voor de ene plant... om de andere uh, gunstig te kunnen beïnvloeden... en dat je uiteindelijk niets meer bij... als, als dat, die combinatie van planten eenmaal volgroeid is... dat je er niets meer bij hoeft te voegen... en dat het zichzelf in stand houdt. Dat je eigenlijk alleen maar hoeft te oogsten. Aan de telefoon Gerard van der de beheerder van de Hortus aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Goedenavond. Goedenavond. U hoorde de vraag. Ja. Ja, weet u het? Het is een, het is een ingewikkelde vraag. En de ingewikkeldheid zit er met name in het feit dat de oppervlakte waar binnen die groenten gekweekt worden, of, of andere dingen, ontzettend klein is. En dat maakt het ook heel lastig om uit te vinden of uh, en hoe planten elkaar in, in zo'n kuubbak kunnen beïnvloeden. En dat heeft ermee te maken dat bijvoorbeeld er een allerlei randeffecten op het moment dat de planten met de wortels aan de buitenkant van zo'n kuppenbak groeien... zullen er andere effecten zijn dan wanneer ze midden in de bak staan. Het kan opwarmen, eh, het, zijn al, het kan wat meer verdrogen. Het, zijn natuurlijk, het is heel lastig om zo'n systeem in een op kleinere oppervlaktes in elkaar te zetten. Ik zeg niet dat het niet kan, maar ik denk dat het wel heel veel onderzoek vraagt om dat eh, ja, uit te vinden welke planten op welk moment... ...in zo'n uh, uh, ja, het beste zouden kunnen groeien. En wat is uw advies? Nou, het advies, dat is natuurlijk uh, is een beetje een lastig advies... ...omdat, um, ja, wat, wat, wil je, wat wil je uiteindelijk daarin zetten? Wil je met sla, wil je met worteltjes... Uh, ...even los van het feit hoe planten elkaar kunnen versterken kom je natuurlijk ook met het verhaal van ja, wat voor beestjes komen erop af, hoe ga je daarmee om. Um, het is bekend uit de literatuur en ook uit heel veel onderzoek dat bepaalde planten, uh, bijvoorbeeld uh, uien en worteltjes naast elkaar waardoor ook de wortelvlieg geremd wordt, nou dat soort combinaties en dat zou je moeten uitvinden. Alleen op het moment dat je heel veel verschillende dingen op een relatief klein oppervlak wil kweken, ja, dan wordt het heel lastig omdat dan misschien het effect toch te klein is. Wat willen jullie eigenlijk kweken? Worteltjes, spultjes, sla? Nou, we willen eigenlijk zoveel mogelijk eetbare calorieën. En we willen ook een um, oplossing vinden voor dat we, uh, um, we... We eten nu heel veel graan, maar mm -hmm. die kunnen we natuurlijk niet in ons, uh, ons bakje verbouwen. Nee, dus wat we nu doen zijn bijvoorbeeld uh, noten. We hebben kleine hazelaars die vrij klein blijven. Mm -hmm. En ook een hoop vruchten en, en dergelijke. Ja, maar, gaat... maar dan wordt het ook heel lastig als, als ik even kijk naar, naar het beperkte oppervlak wat uiteindelijk toch al blijft een van haar vanuit erg klein... is het denk ik toch heel lastig om die met meerdere en andere dingen in zo'n bak te combineren. Ja, wat we nu doen is, we hebben bijvoorbeeld een kiwi... en die laten we ja. buiten om de, om de hele bak, dus mm -hmm. die heeft de hele buitenkant van de bak om langs te groeien. Ja. En we hebben een paar dingen, uh, een pompoen, die, die, uh, die, die zijn nu alweer kleiner aan het worden... Mm -hmm. daar willen we dan iets anders bij zetten wat, de pom, wat eigenlijk de plek inneemt van de pompoen... zodra de pompoen klaar is... Mm -hmm. Dus het moet een heel, um, ja, een heel schema worden van planten die elkaar ook in tijd afwisselen. Ja precies, want dat betekent dat u heel vroeg in het voorjaar met de spinazie aan de radijs kan beginnen. Ja. En dan later, in het najaar, eindigen we, wellicht met boerenkool en spruitjes. Ja, dat is een... en, en dat, dat vergt enige aanpas of enig uitzoekwerk, omdat de seizoenen zijn nooit hetzelfde. Dus een heel rigide systeem om deze planten te kweken. Nou, dat is heel lastig om in elkaar te zetten, want bijvoorbeeld deze zomer is natuurlijk erg koud, erg nat geweest. En dan loopt ook waarschijnlijk zo'n schema op, zo'n kleine oppervlakte, loopt dan toch heel erg gauw uit de hand, doordat ja, het gewoon niet mee zit. Ja, het klinkt niet heel bemoedigend, meneer ja, Van der Weerle, maar Nou, goed. Ik, ik ben wel realistisch daarin. Ik denk, ik, ik, het is een initiatief dat zeker de moeite waard is om daar naar te kijken. Maar ik denk dat uh, dit is een proces is wat begin, vroeg in het voorjaar begint, waar in grote lijnen, waar je iets kan bedenken, nou dat doen we in op een opeenvolgende reeks. Maar dat iedere keer we bijstelling vraagt, afhankelijk van het feit of ja, wat de weersomstandigheden uh, zijn, planten snel groeien, planten minder snel groeien. En daarbij komt ook nog dat uh, planten ook allemaal verschillende behoeftes hebben als het gaat om uh, nutriënten. Juist, het wordt ingewikkeld, nou ja... Um, maar niet onmogelijk. Maar niet je zou, onmogelijk. Gerard van der Weerden, beheerder van de Hortus van Nijmegen. Hartelijk dank. En ook dank aan Diane Wildschut en Harmen Zijp. Laat jullie niet uh, ontmoedigen. Je hoort, het is mogelijk. Niet onmogelijk, niet onmogelijk, maar het wordt wel uh, moeilijk. En heeft u ook een vraag met uw uh, eigen experiment? Mail het ons, labirintradio@vpro.nl En misschien kunnen we helpen. Nou, intussen wordt hier geknutseld aan een, aan een bacterie. Hoe gaat dat, jongens? Nou ja, we willen het eigenlijk stap voor stap even snel laten zien. Dat is, uh, denk ik, het makkelijkst. Uh, want wat we hebben is... Uh, ik weet niet of het goed te zien is op camera. Ik heb net een klein beetje DNA dat gesynthetiseerd is opgelost. En dat DNA, dat is eigenlijk deze code... In een pipetje. En ja. dit, dit, dit is als je het uittypt, al die lettertjes. Nou, dit is, dit is hoe we dat beschrijven, dat DNA. Het staat als, gewoon TTCA? Ja, A, dat zijn letters AGG. G. Klopt. En de techniek is nu zover dat je dus naar een bedrijf kan toestappen. En uh, je stuurt die code op en je krijgt zo'n buisje met wat poeder erin. Toegestuurd, wat dus precies die lettercode is. Nou, deze lettercode. die staat voor een, uh, een lichtgevend. Flu of een fluoriserend groen eiwit. dat oorspronkelijk uit deze kwal komt. Dus een diepzeekwal. En omdat de, de DNA-code universeel is. kan dit ook worden afgelezen door een bacteriecel. Dus wat ik nu wil gaan doen. is uh, een stukje van het DNA. wat ik dus nu heb opgelost. toevoegen aan. aan bacteriecellen. En dan gaat die bacterie. Terwijl die dat normaal nooit zou doen, ineens ook licht geven. Ja, nou het gaat nog niet zo makkelijk. Want uh, nou, deze bacteriën die zijn ja, normaal worden die van tevoren al voorbehandeld, zodat er kleine gaatjes eigenlijk in de buitenkant ontstaan. Zodat dat DNA makkelijker die cel binnen kan. Ja, en dan zijn we nog steeds niet klaar, want dan nog steeds gaat het er niet in. En daarvoor uh, houden we het buisje, dus met die bacteriën en dat toegevoegde DNA, eerst in een waterbad met uh, ja, een warm waterbad, een paar seconden, en dan meteen in een bak met ijs. En doordat hij die, dat warmteverschil krijgt, krijgt hij een soort schrikreactie en daardoor zuigt hij als het ware dat DNA naar binnen. Nou, het klinkt ontzettend spannend. Uh, um, ga lekker aan de gang. Hier in de studio zit Lucas Evers. Um, hij is uh, een van de mede-organisatoren van Post Natural Organisms of the European Union. Die is uh, volgende week te zien in Leiden. In de... Amsterdam In Amsterdam was het. Oké, okay, waar? In het wagenbouw op de Nieuwmarkt in Amsterdam. Uh, oude stadspoort uh, oorspronkelijk anatomisch theaterum in zit. Waar vroeger uh, waar ook de anatomische les... van Rembrandt is gesitueerd. En daar zijn nu weer... Uh, vergelijkbare preparaten te zien... Waar, uh, uh, waar... je uit kunt aflezen... hoe lang de mens uh, dieren al... Domesticeert en uh, uh, hoe, hoe veel sneller dat tegenwoordig gaat. En hoeveel nieuwe soorten er eigenlijk worden gemaakt. Zijn nieuwe soorten kun je je afvragen. Uh, daar zijn definities voor. Maar... Uh... U heeft nu een hond uh, meegenomen, de studio in, En dat is niet om iets te laten zien. Dat is gewoon uw eigen hond, hè? Die, ja. die, die, die, die ja. komt gewoon mee. Maar de tentoonstelling gaat erover dat wij mensen dieren maken. Dus eigenlijk dieren die nooit zouden hebben bestaan zonder ingrijpen van de mens. Ja, nou, dat gebeurt hiernaast me. Een, Geldt dat ook voor die hond? Door selectie worden er andere honden gemaakt... Uh, die hele lage pootjes hebben of hele hoge poten hebben. Daar zit een chihuahua en een Deense dog in... om te laten zien hoe uh, dat daar gebeurt. Maar we doen dat natuurlijk ook door, uh, uh, door het maken van uh, genetisch gemodificeerde organismen. Dat gebeurt op een hele, daar wordt op een hele andere manier geselecteerd. Wat, wat hebben jullie allemaal gevonden aan dieren die er nooit zouden zijn geweest... als wij mensen er niet met onze... Tengels aan hadden gezeten. Nou, Er zijn er veel meer dan de collectie die hier te zien is. Um, Koert van Mensvoort, die naast me zit... heeft nog eens een heel mooi voorbeeld meegenomen. Daar gaat hij zelf wat over vertellen. Maar ik moest er zelf aan denken... waarom zit de kaarsrechte EU-komkommer er niet tussen? Uh, uh, maar in deze collectie zitten uh, alcoholische ratten uit Finland. Uit een lab waar uh, onderzoek gedaan wordt naar de uh, uh, overerfbaarheid van, uh, van alcohol. En naar um, hoe, hoe genetisch bepaald het is om uh, stressreductie... Um, te maken bij mensen die alcoholisch zijn, waardoor ze dus uh, minder snel naar alcohol zullen grijpen. Oh alcoholisch, je bedoelt gewoon mensen die zuipen? Die, uh, ja, uh, die, die, die ja, ja. ja, alcoholisch. Oh ja. Uh, er zit uh, genetisch gemodificeerd uh, graan in, er zitten uh, muizen die uh, aan het hoxgen gemodificeerd zijn, waarbij uh, de ontwikkelingsbiologie wordt uh, beïnvloed. En in dit geval dus muizen waar helemaal geen ribben bij voorkomen... of muizen waarbij heel veel ribben voorkomen. Die staan op sterk water in, uh, uh, in de collectie. Er zit ook uh, bij, en misschien weten jullie waarom dat zo is... Uh, een genetisch gemodificeerde anjer... die gewoon op de Europese markt verkrijgbaar is. Ik vermoed, omdat hij uh, steriel is... Kortom, heel veel uh, van die uh, dieren of organismen die door de mens gemaakt zijn... Kurt van Mensvoort, um, ontwerper, filosoof, docent, eigenaar... maar vooral uh, ontzettend gefascineerd door juist dit soort dingen. Hè? Ja, zo is het. Ja. Eigenlijk uh, alles waar, waar de grens tussen natuur en cultuur volledig En Dat ben ik erbij. Heeft. Ik was ook meteen verbaasd dat de hond van Lucas zomaar mee was. Omdat ik, die hond is een fantastisch voorbeeld van een eeuwenoud ja, ja. fenomeen. Het was ooit de grijze wolf. Het is vrienden geworden met de mens. En nu hebben we allerlei soorten hondjes... die uh, helemaal niet meer lijken op waar het eigenlijk vandaan komt. En dat laat zien hoe lang we eigenlijk al bezig zijn als mens... om onze natuurlijke omgeving te transformeren. En we doen dat steeds preciezer. Het gaat steeds sneller. Het is zelfs zo dat het, uh, het reukvermogen van de mens... Achteruit is gegaan, omdat hij de hond als huisdier heeft. Ja, precies. Dus wij co-evolueren zelf ook weer met deze uh, andere wezens die wij samen tot ons nemen in een, ja, um, in een nieuwe setting. Geef, ja. geef daar eens een heel duidelijk voorbeeld van dat wij co-evolueren met door onszelf gecreëerde nou ja. nieuwe soorten. Ja, als, als Lucas zegt, uh, ons reukvermogen is achteruit gegaan omdat wij met honden leven. Um, dan betekent dat dus, we leven al heel lang met honden, duizenden jaar. Ongeveer tienduizend jaar geleden is dat uh, begonnen. Uh, dat we dus honden dingen voor ons gingen laten doen. Um, en die honden die werden daarvoor beloond. Um, en nu is het dus zo dat, dat uh, ergens in de loop der tijd... ons eigen reukvermogen niet meer zo belangrijk was. Want we hadden een hond om het over te nemen. Want vroeger dan... gingen we na het jagen zelf zoeken waar de, waar de konijntjes waren gevallen. Waarschijnlijk. Of zo, ja. ja. Maar we, we leven in een tijd waarin we heel graag willen dat dingen natuurlijk zijn. Ja, Al net products. Ja. Uh, uh, een dagje naar de natuur. Ja. Natuur is het meest succesvolle product van deze tijd. En tegelijk bestaat het eigenlijk helemaal niet meer? Ja, of het bestaat niet, het verandert. Ik denk dat we nu in een tijd leven waarin ons beeld van natuur... onze notie van natuur fundamenteel aan het verschuiven is. En het is ook heel opmerkelijk dat er zijn enorme organisaties... en heel veel mensen bezig met het redden van de natuur... Uh, het conserveren van natuur. Het zijn echt grote organisaties en veel mensen die erachter staan... maar eigenlijk stelt niemand de vraag, wat is natuur... Uh, wie bepaalt dat? Hoe ontstaat eigenlijk ons beeld van natuur? En dat Zou je die iets vraag meteen bestudeer. zelf willen beantwoorden? Wat is natuur en wie bepaalt dat? Nou, ik denk dat wij. Uh, wij hebben de afgelopen paar honderd jaar geleefd in een beeld van natuur wat heel erg samenhing met geboorte. Dat wil zeggen, alles wat geboren is, is natuur. Dus uh, planten, dieren, uh, het klimaat, het universum. Het was er al. Dat is natuur. En daartegenover staat de wereld van het maken. En dat noemen we dan cultuur. Dus televisies, auto's, snelwegen, huizen. Dat is cultuur. En die, die scheiding die vind je terug uh, al bij de Romeinen. Die hebben het woord natura. En dat wordt ook geassocieerd met geboorte. Dus die, die bestaat al heel lang. Maar die is eigenlijk niet meer vol te houden. Want we leven nu in een tijd dat gemaakte en geboren dingen... volstrekt door elkaar aan het lopen zijn. En maar we dat... zien hier die synthetische biologen ja. aan tafel... Ja, die zijn dat natuurlijk aan het doen. Het is een soort schroeven en bouten wat ze hebben. Alleen ze doen het dus met levend materiaal. Toch hebben heel veel mensen een angstig gevoel erbij. Van, nou ja, moet het nou twee van die meisjes die, die zelf bacteriën gaan maken? Straks, straks uh, wordt het één bende. Maar jij zegt, het ja, is al ja, lang aan de hand. Ja, het is al heel lang aan de hand. Uh, de hond is het voorbeeld. Ik heb ook een banaan meegebracht. Dat is ook een voorbeeld. kun je zo in de supermarkt kopen... De banaan, Als ik, ja, de mensen die nu radio luisteren, die denken een banaan is natuurlijk. Een banaan is helemaal niet natuurlijk. Als je een wilde banaan hebt, dan zit die vol met zaden. Ze zijn veel kleiner. Ze zijn helemaal niet fijn om te eten. En we hebben die bananen gefokt om ons ja, te pleasen, zal ik maar zeggen. Banaan... En bananen worden ook gekloond. Ze kunnen zichzelf niet voortplanten, want er zitten geen zaden in. Dus je moet een banaan klonen door een stekje neer te zetten... Um, dus dit is eigenlijk ook al een heel alledaags voorbeeld... van iets waarbij je af kunt vragen... Ja, is dat nou natuur of is het maar cultuur? Maar ja, als je, als je zegt dat de mens natuur is... want wij komen uiteindelijk via de oermensen... en ja. uit de tijd van de Neandertalers dan hier. En wij maken supermarkten... dan is een supermarkt, omdat die uit ons komt... in wezen ook een soort natuur. Ja, precies. Dat is dan de gedachte. Als een vogeltje nestje bouwt, is het natuur. Dus als een mens een supermarkt neerzet, is het ook natuur. Ja. En dan kun je inderdaad zeggen... en dan kom je uit op een soort model waarbij eigenlijk alles natuur wordt. Um, en dat is ook prima. Uh, er zijn ook weer juist mensen die zeggen... nee, alles is eigenlijk cultuur. Want zodra wij over natuur praten... is dat al een culturele constructie. Dat is een beetje de postmoderne um, blik erop. En beide posities valt wat voor te zeggen. Alleen beide ontkennen ook ja, dat, dat wij nu eenmaal leven in een wereld waar, waarin we praten over natuur versus cultuur. En dat dat ook allerlei praktische en ethische gevolgen heeft. Um, maar dat we nu dus ook in een tijd leven waarin, waarin dat kader ja, gewoon omver gaat. Ik weet zeker dat over dertig jaar, wanneer mensen het woord natuurlijk gebruiken, dat ze iets anders bedoelen dan... ...dan nu, want het is niet vol te houden. Maar word jij ook wel eens ingehuurd door die supermarkt... ...om uh, mee te denken over hoe ze de supermarkt zo kunnen inrichten... ...dat wij, komend van de savanne ons daar beter thuis voelen... ...en ook denken dat we natuurlijke producten uh, kopen? Nou, ik moet zeggen, die groep mensen heeft mij nog niet bereikt... ...maar ik vind het wel een goede vraag, inderdaad... <lacht> ...omdat de supermarkt is eigenlijk onze volgende... Uh, Savannah. Savannah, Wij jagen verzamelen nu in de supermarkt. En je ziet ook wel dat die supermarkt ook steeds meer een savanna wordt. Dat die ook op die manier meer wordt vormgegeven met levende producten erin. Hè. Tegenwoordig koop je je, je, je muntplantje koop je in de supermarkt. En dat maakt die supermarkt ook, uh, ook wat spannender en levendiger. Ik denk dat dat wel een tendens is die nog, uh, nog doorgaat. Zou iemand het licht even uit willen doen om te kijken of de bacterie al, al, uh, al fluoriseert? Ja, daar, daar gaan we. Oh, dat, dat, oh, ja. dat, oh het, is hier, het is hier donker. En daar komt hij. Ja. Een zaklampje op het, op het kweekje. Ja, het is een UV-lampje. Oh, een UV-lampje, sorry. Ja, ja, dus als je die bacterie op een voedingsplaats zou uitsmeren. Uh, en een, een nacht wacht ongeveer, dan uh, zie je een aantal bacteriekolonies, zie je oplichten. Dus dat zijn Vergek. dan degenen. Het, het zijn een soort kleine reflectoren. Ja, dus degenen die dan het DNA goed hebben opgenomen, die hebben nu een stukje eigenschap van die deep sequentie ja, zichzelf eigen gemaakt eigenlijk. Het is. Uh... Dit is nou echt next nature in inwording. Ja, en wat je net ook al aangaf... is dat veel mensen denken toch van... oh jee, wat gebeurt hier? Het is toch een beetje eng. Omdat wij zo'n idee hebben over... natuur, daar moet je afblijven. Dan mag je niet aanzitten, want dat... En dat komt eigenlijk uit een soort christelijke traditie... dat de mens is ooit uit het paradijs getrapt. En sindsdien kunnen wij de, ja, eigenlijk alleen nog maar slechte dingen doen in de natuur. Dus zodra de mens de natuur aanraakt, dan verpesten we het alleen. En dan, zodra de mens verschijnt, verdwijnt de natuur. En ik denk dat dat helemaal niet klopt. Ik denk dat, uh, dat uh, nou ja goed, 150 jaar geleden is de evolutietheorie geïntroduceerd op, door Darwin... En uh, dat moet nog landen, want uh, evolutie is nooit af. En het gaat door. En wij zijn nu als mensen zijn daar gewoon een factor in. Dus ook een hele grote verantwoordelijkheid die we daar hebben. Dus een hebben. supermarkt is ook een product van de evolutie. Dank Nadine Bonghaerts en Eva Brinkman voor het maken van deze lichtgevende bacterie. Ook dank Lucas Evers van de Waag Society. Die tentoonstelling is dus in Amsterdam. En Koert van Mensvoort van het blog Next Nature. Ook dank. Dit was Labyrinth voor deze week. Volgende week zijn we er weer. Straks op deze zender het journaal. Daarna Holland Dok Radio. Dank voor het luisteren. Dag. Ja, verzamelen!